Adonai Nou, het is fijn om hier te zijn, en ik heb gekozen voor een iets minder theoretisch onderwerp. Ik denk dat het praktische en het theoretische goed samenkomt in deze, in deze boodschap. Het idee voor deze boodschap is gekomen toen ik een paar jaar geleden in Zuid-Afrika was als onderdeel van een studietrip. Op dat moment was ik docent aan de NATV in Breda en ik was uitgenodigd om een groep te begeleiden. Het gaat inderdaad over de barmhartige Samaritaan. Ik was daar, werd daaraan herinnerd, omdat in een van de activiteiten die we daar ondernomen, uh, we een district tour hadden. En je hebt in Zuid-Afrika, zoals u waarschijnlijk wel weet, uh, heel veel arme buurten en districts en townships waar de meest arme mensen wonen. Wij zijn daar dan heen gegaan en we heb, hadden een tour. Wat eigenlijk wel een beetje vreemd is, want misschien komt het wel over als een klein beetje aapjes kijken. En, uh, je gaat er doorheen met een busje en je verwondert je over de armoede van die mensen daar. Maar ons werd verzekerd dat die mensen dat helemaal niet erg vonden. En uh, je zag ook echt een blijdschap van de mensen afstralen. Dus dat was ook heel fijn om te zien. En terwijl we daar waren, hebben we ook een een uh, dienst meegemaakt. Dat was dan bij een pinkstergemeente. En je ziet heel interessant om te zien hoe daar de mystieke elementen en het christendom zijn samengevlochten tot uh, een vereering die zij, waar zij zich mee kunnen vereenzelgen. Waar ze blij mee zijn. Het dus was heel interessant. Na de tour en de kerkdienst vervolgden we onze trip en we verlieten district 6. Dat was de... Ja, een van die districten. En we kwamen aan bij een memorial. En het is het memorial aan de Guguletu 7. Boven ziet u de, uh, het gebouwtje waar we toen heen gingen. Dit is de Guguletu 7. De G7, zo werd die ook wel genoemd, was een anti-apartheidsgroepering en bestond uit mannen in de leeftijd tussen 16 en 23 jaar. Nou, er waren er wel meer anti-apartheid groeperingen die voor hun recht streden. Namelijk gelijke rechten voor kleurlingen en blanken. En de reden dat er een memorial voor hen is opgericht, is vanwege het tragische lot wat hen overkwam. En de gebeurtenissen die daar dan weer uitvloeien, dat wil ik dan vandaag met u behandelen. En daarbij stilstaan bij de parabel van de barmhartige Samaritaan. Waarvan u misschien zult zeggen, ja dat is toch best wel klip en klaar. Maar ik denk dat daar nog best wel wat. Um, in het Engels zeggen ze nuggets. Hè, dat er nog best wel interessante dingen in zitten voor ons. Dus we vinden dat verhaal van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10, vers 25 tot 30. En het vormt het antwoord op de vraag die gesteld wordt aan Yeshua: wie is mijn naaste? En dan lezen we in vers 30. Daarop hernam Jezus en zeide. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van de rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg, deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Toch een Samaritaan die op reis was kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en zette hem op zijn rijdeer, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waar twee schellingen ter hand en zeide: verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. En wie van deze dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen van de rovers was gevallen? Hij zeide het die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. Waar Jezus in ieder geval niet op doelde hier in deze parabel. ...is om het wettische karakter van het Oude Testament een sneer te geven. Nou, zijn er zijn sommigen wel geneigd om anti-Joodse sentimenten hierin te lezen en dan wordt er als volgt geredeneerd. De priester en de Leviti liepen voorbij omdat ze zich niet wilden verontreinigen aan een mogelijk al overleden persoon. Waardoor zij hun plichten zouden moeten verwaarlozen. Zoals u wellicht weet in de Pentateuch staat beschreven dat je je niet mag inlaten met overledenen. Dat is een onderdeel van de reinheidswetten. Alleen de Samaritaan zou erkennen dat God naast de liefde wil in plaats van offers, zoals dat ook in Hosea 6 vers 6 beschreven staat. Het is volgens deze uitleg een niet-Jood die blootlegt dat met het gefixeerd zijn op de letter van de wet de hele intentie van de Torah juist er niet gedaan wordt. Maar dat is natuurlijk absoluut niet wat Jezus hier wil meegeven. Het is zeker geen kritiek op de wet. De priester en de leviet werden ook niet door reinheidsoverwegingen gedreven. Ze zijn ook niet op weg naar Jeruzalem om daar in de tempel te werken. Maar ze komen er vandaan in de parabel. En het meest belangrijke nog wel is dat buiten kijf staat dat het de Joodse plicht is om een gewonde te helpen. Of om een menselijk lichaam te begraven. Dat dat zwaarder weegt. ...dan andere in dit geval reinheidsgeboden. De twee vertegenwoordigers van de religieuze elite verzuimen gewoonweg ...te doen wat voor iedere jood een vanzelfsprekende plicht is. Ze zijn daarom geen vertegenwoordigers van een wettisch jodendom... ...maar van menselijke nalatigheid. Voordat we verder gaan dan met de analyse van de parabel... Wat het dan precies is wat Jezus hier wil meegeven aan zijn toehoorders, maken we dan een uitstapje naar Zuid-Afrika en we gaan twintig jaar terug in de tijd. Want wat gebeurde er nou precies met die Googoletto 7? In het midden van de jaren tachtig won de groepering Un Conto we aan populariteit. En die naam betekent speer van de natie. Het was een groepering die reeds in 1961 was opgericht. Het was een groepering die verbonden was aan het ANC. Dat kent u wellicht wel. Dat is de groepering waar ook Nelson Mandela later leider van zou worden. In het apartheidsregime van Afrika had de gekleurde medemens amper rechten. Racisme vierde hoogtij. De blanken onderdrukte de Afrikaanse mensen zoals u wel weet. De politie hield deze groepering nauwlettend in de gaten... Politiecommandant Eugene de Kok stelde een team samen om deze groepering te monitoren en lam te leggen. Nadat een politieagent succesvol infiltreerde in het netwerk van de Google 7 werd informatie doorgespeeld aan de politie. En dus toen de Google 7 een plan had om een politiebusje aan te vallen, wist de politie hier al gelijk van en ze wachten hen op. Op 3 maart 1986 had de politie om 5 uur in de ochtend reeds de, de plek ontsingeld. En om half acht kwamen de Gugoletto 7 en voordat ze hun plan konden uitvoeren... ...greep de politie in en doodde de jongens in min of meer koele bloeden. In de rechtsgang die volgde werden al de politiemannen vrijgesproken. Tien jaar later, toen het apartheidsregime afgelopen was, werd alsnog schuld bekend... Dat is een kleine pleister op de wonden. De Truth and Reconciliation Committee bepaalde dit. En die was in het leven geroepen om de waarheid aan het licht te brengen... en poogde verzoening te bewerkstelligen tussen blanken en gekleurde. Door zaken uit het verleden opnieuw te bekijken en smartgeld uit te keren. Een van de politiemannen die onderdeel was van het team... die deze jonge mannen letterlijk te grazen nam, is Greg Williams... Hij is tot inzicht gekomen dat zijn handelen onvergeeflijk is geweest. En desgevraagd in een interview verwacht hij zelfs ook niet om vergeven te worden. Hij zegt dat hij moet leven met de schuld en hij vindt het zijn plicht om zijn leven in te zetten voor de gekleurde gemeenschap. Het bekennen van schuld is niet voldoende, zegt hij, en ook het passieve afkopen van schuld met een som geld is dat niet. Waar dus de waarheid en verzoeningscommissie in voorziet. Alleen op deze manier om zijn leven in te zetten voor de zwarte gemeenschap... ...geeft hij blijk werkelijk mee te voelen met het pijn die de gemeenschap heeft moeten verduren. En ook op internationaal vlak bestaat en bestond sympathie voor de onderdrukte gekleurden... ...en hebben mensen zich willen inzetten voor de gelijkheid in Afrika. In Zuid-Afrika in het bijzonder. Een persoon die besloot naar Zuid-Afrika te gaan om zich voor dit doel in te zetten... ...was een meisje met de naam Amy Beal. Zij kwam uit Santa Fe, New Mexico... Toen ze afstudeerde van de Universiteit Stanford was ze zo'n 24 jaar. Ze was valedictorian, dat is de persoon die uit de groep geslaagd en gekozen wordt om de afscheidsreden te geven namens haar studiejaar. En dat geeft eigenlijk al aan dat ze vrij vooraanstaand was. Het was een goede student met goede studieresultaten en vanwege haar motivatie kreeg ze ook een Fulbright studiebeurs aangeboden om haar PhD te vervolgen in Zuid-Afrika. Haar opdracht Zuid-Afrika te helpen in hun transitie naar democratie. Ze onderzocht specifiek de rol van de vrouw in de constitutie van het nieuw te vormen Zuid-Afrika en werkte samen met invloedrijke mensen, waarvan sommigen nu topfunctionarissen zijn in de overheid in Afrikaanse lidstaten. Voordat we doorgaan met het verhaal van Amy Biel en de Google Letter 7, wil ik teruggaan naar de barmhartige Samaritaan en de vraag stellen: wat was het nu eigenlijk? Dat de Samaritaan ertoe aanzette om de gewonden te helpen. Wat was het verschil tussen hem en de leviet en de priester? De Samaritaan werd tot zijn binnenste beroerd. Het was medeleven wat hem dreef om actie te ondernemen. Het Grieks formuleert het heel drastisch. Het woord dat daar gebruikt wordt is splangnitsomae. Dat betekent letterlijk tot in je ingewanden beroerd zijn of geroerd zijn tot naasten word je volgens het verhaal niet door te beseffen wat je ethische plichten zijn maar je wordt naasten door mee te voelen door empathie te ervaren en vanuit het medelijden tot actie over te gaan overigens dat woord splank niet zo mee in het Griekse gedachtegoed was liefde en mededogen gezeteld in de ingewanden van de mens en het woord is daar dan ook van afgeleid tot in je ingewanden beroerd zijn dus niet de vraag wie je naaste is die je moet helpen. Maar de vraag hoe je zelf een naaste wordt. Is het centrum van de parabel. En het antwoord zit in het nagaan van een relatie met de ander. Vanuit het toelaten van nabijheid. Het je laten beroeren door de nood van de ander. En het daardoor gekweekte medelijden. Op die manier wordt het lijden van een ander. Ook je eigen, een deel van je eigen identiteit. zeg maar. Dus als iemand anders lijdt. ...leid ik ook. En ook dat vinden we terug in het Nieuwe Testament. Het sluit eigenlijk aan bij heel veel schriftgedeelten. Als één lid leidt, leiden we allemaal. En het hoger in achting houden van de ander zelfs lezen we in het Nieuwe Testament. God wil dat wij empathie ontwikkelen. Dat wij kunnen en willen pleiten voor onze medemens, voor God. Zoals Jezus zelf ook deed op het moment dat hij beschimd werd. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Allemaal gedreven vanuit die empathie. Nou, als we teruggaan naar de parabel zelf. Wat was nu eigenlijk de aanleiding van de vraag van de wetgeleerde... Wie is mijn naaste? Waarom was dat nou eigenlijk zo belangrijk? Laten we eens gaan naar de verse ervoor. En dan krijgen we boven water wat de aanleiding was. Het was een andere vraag waar het mee begon. Namelijk de vraag, hoe kan ik eeuwig leven beërven? En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leeft gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de uw God, liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel en geheel uw kracht en geheel uw verstand en uw naast als zelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Als je zo tussen de lijntjes doorleest dan zie je wel dat deze wetgeleerde probeert het Jezus moeilijk te maken. Eerst denkt hij een vraag te hebben waarbij hij Jezus dwingt een impopulair antwoord te geven. Met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, hoopte hij wellicht dat Jezus zou moeten antwoorden in de trant van eeuwig eeuwige leven is alleen voorbehouden aan de fysieke afstammelingen van Abraham. Dat zou natuurlijk niet fijn zijn om te horen voor alle andere mensen die erbij waren en geen fysieke afstammelingen waren van Abraham. Maar Jezus antwoordde met een wedervraag en stelde vroeg, wat is de wet? En doe daarmee op de belangrijkste wet. De wetgeleerde begrijpt dat en citeert gelijk de Deuteronomium 6 vers 5. Het meest essentiële schriftgedeelte uit het Oude Testament... wat volgt op 6 vers 4. En zoals u alle weet is dat een, ook een, een, een kerngedeelte. Uh, sterker nog, uh, de, de dienst hier in dan. Uh, beginnen vaak met het reciteren van dat vers. De Heere God is één. Hij reciteert Deuteronomium 6 vers 5... en voegt daarbij toe... en u naast als uzelf... Dat is een stukje wat we niet in Deuteronomium 6 vers 5 vinden. Het staat in Leviticus 19 vers 8. Dat hij dat toevoegt, daar valt Jezus niet over. Sterker nog, we vinden meermaals terug in de evangelie dat Jezus dit zelf als het grootste gebod noemt. Maar de wetgeleerde denkt hier slim te zijn en vervolgt snel, wie is dan mijn naaste? Dat is een terechte vraag, omdat als we kijken naar Leviticus 19 vers 8, dan zien we... Het staan. Gij zult niet waakzuchtig zijn en haatdragend zijn tegen de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als zelf. Naaste wordt hier genoemd in de context van kinderen van uw volk. Dus ik kan me voorstellen dat daar nog niet helemaal overeenstemming over was wat dan die naaste is. Is dat dan degene die dichtbij me staat? Die ook tot het volk behoort? En de wetgeleerde hoopte wellicht Jezus hiermee te kunnen pakken. Of in ieder geval zoals het hier staat, zichzelf te rechtvaardigen. Want die wetgeleerde zal zelf vast wel zijn volksgenoten juist behandeld hebben. Maar Jezus maakt hier duidelijk dat het begrip naaste breder gelezen dient te worden. Onze medemens is onze naaste. En ieder die in staat is, die splank niet zomaar, te hebben, is je naaste. En Jezus zegt hier feitelijk, zorg ervoor dat jij een naaste bent voor je medemens. Dan gaan we terug naar het verhaal van Zuid-Afrika. Greg Williams die zich ooit schuldig had bevonden aan die misdaden tegen de gekleurde medemens. Voelde de empathie voor zijn medemens en zag het dus als zijn plicht om zich voortaan in te zetten voor de bevolkingsgroep. En hetzelfde geldt voor Amy Biel, de studenten. Het dus verhaal van uh, de Google Seven 7 en Amy Beal, wat nog een tragisch einde kent, is tragisch om te lezen en om te weten. Maar in die tragiek schuilt ook iets heel moois. En dat wil ik met u delen. En ik zal u vertellen wat er gebeurde met Amy Beal. 25 augustus 1993 en Amy rijdt met haar gekleurde vrienden terug naar het gehucht Google en plots wordt de auto aangevallen door een groep jongeren die zojuist uit een politieke vergadering komen waar ze skandeerden, one settler, one bullet. One settler, one bullet is een, een leuze die verbasterd is van one man, one vote. One man, one vote was, dat wilde zeggen, één mens, één persoon die heeft een stem. Ofwel iedereen heeft een stem, elke mens heeft een stem. En dat was een, een goed motto van de ANC in de tijd. Maar de fundamentalistische groeperingen, die hebben dat omgevormd naar one settler, one bullet. Met andere woorden, voor elke persoon die hier naartoe is gekomen, voor elke nederzetter, is er een kogel. Die maken we dus af. Heel heftig. Deze slogan kwam van het ASEANAN People's Liberation Army, de APLA. En dat was de militante vleugel van de groepering PAC, Pan-Afrikaans Congres. Zij vonden dat het gematigde ANC niet ver genoeg ging. En daarom scandeerden ze One Settler One Bullet. En wat er gebeurt als mensen in een groep zijn, groepsdruk, is een vrij gevaarlijk iets... Mensen gaan elkaar ophitsen en doen dingen die ze anders in hun volle verstand wellicht niet zouden hebben gedaan. Maar in dit geval waren ze samen en ze hitsten elkaar op. En er was heel veel wraak. En er was onvoldoende recht. Het recht had niet voldoende gezegenvierd. En daarom hitsten ze elkaar op. En ze zagen in de naderende auto een blank meisje en dat was Amy. En ze begonnen de auto te bekogelen met stenen en Amy werd door één steen geraakt. En beseffende dat dit voor haarzelf een hele gevaarlijke situatie is, vluchten ze. Al bloedend uit de auto, maar ze maakte geen schijn van kans en ze werd in een hoek gedreven door de menigte. Ondanks de smeekbeden van haar donker gekleurde vrienden, staken ze Amy meermaals en stenigde haar en ze stierf ter de plekken. Deze moord veroorzaakte een schok in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was notabene in de voorbereiding van haar eerste multiraciale verkiezingen. Nelson Mandela sprak over Amy en zij Maakte haar aspiraties de onze en verloor haar leven in de commotie van onze transitie. Wijze woorden. Nobeko Penny werd samen met twee van zijn buurjongens en een meneer Nofomela schuldig bevonden aan de moord op Amy Biel. Er zijn natuurlijk altijd een aantal mensen die daadwerkelijk die stenen gooien, terwijl heel veel mensen daar in die uh, menigte schuldig waren. Alle vier kregen ze een celstraf van 18 jaar en na vier jaar werden ze vrijgelaten. Ze, ze, ont, sorry, ze ontvingen amnestie van de waarheid en verzoeningscommissie. De moordenaars bekenden dat ze Amy hadden aangevallen omdat ze blank was en omdat ze al de Blanken zagen als vijanden van de Zwarte Afrikanen, hoewel ze zich niet realiseerden dat ze Amerikaans was. De politieke groepering die de samenkomst had georganiseerd, deed de moord af als een fout. Nou maken we weer een sprongetje in de tijd van een paar jaar. Hier zien we Amy Biel. Hier zien we de leus. We zien dat twee van de moordenaars, Novamela en Penny, werken voor de Amy Beal Foundation Trust. Waarbij ze fungeren als bewakers voor de bezorging die brood rondbrengen. Dat brood wordt gebakken in twee bakkerijen die opgezet zijn door de stichting. Het brood van deze bakkerijen is goedkoper dan andere winkels en voorziet in inkomen voor de lokale arme bevolking. Het brood zelf is gewikkeld in zakken met daarop educatieve boodschappen, zoals hoe eet te voorkomen... Het is natuurlijk een hele gevaarlijke ziekte, de, de grootste vijand van het Afrikaanse continent, zeker in die tijd. Ze noemen het Amy's Bread of Hope and Peace. Het is een van de geweldige initiatieven van de stichting. En u kunt daar meer over lezen op internet, daar wil ik nu verder niet over uitweiden. Maar ik wil citeren uit een verslaglegging van een journaliste die de ouders van Amy Biel opzochten. U moet weten dat de ouders van Amy Biel het waren die de stichting hebben opgezet. En het verslag gaat als volgt. Ik citeer. Het is een paar honderd meter van de plek waar hun dochter was vermoord in Google to. Linda en Pieter Biel parkeren hun auto naast een cementblokhuis, Hier en daar bekleed met gevlochten riet. Ze worden in de woonkamer geleid en al snel verschijnt een jonge zwarte man vanuit de gang. En begroet het echtpaar Biel. Het is Easy mzikona nofomela. Linda Biel omhelst de magere jongen en hij straalt. Terwijl hij haar hartelijk makulu noemt. In de inheemse taal psoza betekent het grootmoeder. Meneer Biel begroet hij als tato makulu, oftewel grootvader. Het is onwerkelijk om deze band te zien tussen de ouders van de vermoorde Amy en een van de moordenaars. Dat is toch echt een sterk staaltje vergeving. Nofemela geeft toe dat het wat vreemd voelt om te werken met de stichting gezien zijn rol in de dood van Amy. Hij vertelt, maar op dat moment was ik jong en onder de invloed van de pak. Nu is er democratie en begrijpen we elkaar. Ik ben blij, ik ben vrij, ik ben normaal, ik ben positief vanwege Makulu en Tatu Makulu. Zij maken me sterk. Mevrouw Biel is van mening dat Nofemela en Penny gevangen waren in straatgeweld... ...als gevolg van apartheid en propaganda door de politieke leiders van het pak. En ze zegt, ik zag ze als jonge mensen misbruikt werden in een verschrikkelijk systeem. Nadat de mannen amnestie kregen, benaden ze de Beals, ...omdat ze wilden dat de ouders de eerste bijeenkomst bijwoonden die zij georganiseerd hadden. Een bijeenkomst voor dertig lokale tieners. De ouders waren erg onder de indruk en besloten dit initiatief verder te helpen... Uiteindelijk namen ze de twee mannen dus in dienst. Mevrouw Biel zegt, ik voel me dichter bij Amy als ik bij hen ben. Ze ziet de twee als bedachtzame filosofen die de problemen van hun maatschappij proberen op te lossen. Als ze zichzelf kunnen bedruipen, zegt mevrouw Biel, dan kunnen ze werkelijk een voorbeeld en een rolmodel zijn voor de jeugd. Wat een houding van deze ouders. In plaats van verbitten te raken. ...wat menselijk zou zijn. Roepen ze het doorwoekerende racisme een halt toe... ...en zetten zich verder in voor datgene waar Amy zich voor inzette. En dat is het verhaal van Amy Biel. En ik wil u nog een andere uitleg geven van de barmhartige Samaritaan. Als je kijkt naar de barmhartige Samaritaan... ...heeft het een hele opmerkelijke opbouw. En wij merken dat niet gelijk op wellicht... ...omdat wij die cultuur niet zo kennen... Maar vertelt naar deze tijd en plaats, is het alsof Jezus zegt, er kwam een Nederlander voorbij, er kwam een Belg voorbij, er kwam een Europeaan, welke Europeaan dan ook. En iedereen verwacht dan dat er nog een ander volk, een ander West-Europees volk uh, voorbij zou komen. Die een beetje daarbij hoort, maar in plaats daarvan zegt hij, en er kwam een Palestijn voorbij. Ja, die, die, die verwacht je niet in dat groepje. Dan zal je wel fronsende wenkbrauwen zien krijgen. Op het moment dat Jezus dat zei en, en een Samaritaan. een Samaritaan? In de parabel een Samaritaan. Ja, dat zijn niet onze vrienden. Palestijnen zijn niet onze vrienden. Dus dan zit je wel even te kijken. Ik ben benieuwd waar je dit heen gaat, zou je wel denken. Dus er was wel een geniale potist die Jezus gebruikt. De Joodse Levine, dat is een nieuw testamenticus verbonden aan het Vanderbilt Universiteit, stelt in zijn interpretatie dat de toehoorder zich niet identificeert met de Samaritaan, maar met de halfdode man langs de weg. En er is wel wat voor te zeggen. Het is niet aannemelijk dat de Joodse toehoorder zich met de Samaritaan zou identificeren. Die komt immers ook pas aan het einde van het verhaal als de spreekwoordelijke aap uit de mouw. De toehoorder... ...identificeert zich met de halfdode man langs de weg... ...en ligt er als het ware naast... ...en hoopt dat iemand zich over hem zal ontfermen... ...en hun leven zal redden. En degene van wie men dat dan kon verwachten... ...de priester en de leviet... ...die laten het afweten. Er komt hulp, maar van een lid van een groep mensen... ...die als het meest vervoerlijk gold... ...de Samaritanen. En op dit punt is het goed om... ...even stil te staan bij de achtergrond van de Samaritanen... ...want wie zijn dat nou eigenlijk... ...in die tijd... En waarom was de relatie met de Joden zo slecht? In Johannes 4 bijvoorbeeld lezen we hoe Jezus een gesprek aanknoopt met een Samaritaanse vrouw. En in vers 9 merkt de vrouw dan op. Hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw is? Want Joden hebben geen omgang met Samaritaanen. Ik heb hier een foto van een groep Samaritanen. Die stamt uit 1900. Dus door de eeuwen heen hebben ze het overleefd. De Samaritanen zijn bewoners van de streek Samaria, dus tussen Judea en Galilea, in het land van Israël. Na de val van de stad Samaria, dat is 722 voor Christus geweest, werden de Israëlieten van het noordelijke tienstammenrijk van Israël door de Assyriërs weggevoerd. Naar het vrijwel ontvolkte land werden door de Assyrische koningen Sargon II en later ook nog door Assarhaddon Heidense bewoners uit veroverde landen gedeporteerd. Die heidense volken kwamen onder andere uit Babylon, Sefarvaim, Noord-Arabië, Erech en Susa. De achtergebleven Israëlieten en de heidense kolonisten vermengden zich tot een nieuw volk, de Samaritanen. Het polytheïsme, dus meerdere goden aanbieden, kreeg bij de Samaritanen de overhand. Vanwege die inmenging van verschillende volken dus. Maar op enig moment stond de Assyrische koning een Israëlitische priester. misbruikt. Daardoor leerden ze de God weer van Israël. En langzamerhand werden de Samaritanen dan ook weer min of meer monotheïstisch. Het werd nooit helemaal meer als vroeger. Of althans niet in die tijd. Toen een overblijfsel van Joden uit de Babylonische ballingschap was teruggekeerd om de tempel van God in Jeruzalem te herbouwen, waren het de Samaritanen die hun samenwerking aanboden, hun medewerking. De Joden sloegen het aanbod af, uit vrees dat de zuiverheid van de Joodse godsdienst in gevaar zou komen. Daarop hebben de Samaritanen flink huis gehouden en hebben behoorlijk wat vijandelijkheden tegen de Joden begaan. Op de berg Gerizim bouwden de Samaritanen hun eigen tempel en richtten er een eredienst in, zoals de Jeruzalem. En die werd uiteindelijk verwoest door de Joodse koning Johannes Hirkanus in 128 voor Christus. Maar de Samaritanen hielden altijd de berg Gerizim in ere en gingen er op grote feesten heen. Toen Jezus die ontmoeting had met de Samaritaanse vrouw, verwijst zij ook naar dit gegeven van die berg van Gerizim. Namelijk in vers 19 staat er geschreven, de vrouw zeide tot hem, heer ik zie dat u een profeet bent, onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. De Samaritanen erkenden alleen de vijf boeken van Mozes, Penteteug, en om hun eredienst op de berg Gerizim te rechtvaardigen, veranderden zij het woord Ebal in de opdracht van Mozes in Gerizim. Dus het uh, is een linkerzoek natuurlijk. Maar ze moesten het rechtvaardigen. Nou, die schriftgedeelte die vindt u in Deuteronomium 27, vers 4. Niet de veranderde woorden, maar daar hebben ze dan dat uh, woord veranderd. De Samaritanen keken uit naar. De komst van de profeet de Messias. En hoopte dat de Messias hun tempel zou herstellen. En hun godsdienst zou bevestigen. De Heerde Jezus wijst er dan op dat het heil uit de Joden is. Tot de Samaritaanse vrouw zegt hij dan in vers 21. Geloof mij vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg nog in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt. Wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de behoudenis is uit de joden. Dus ja, onderwijst hier de Samaritaanse vrouw. Nou, dat is in een notendop wat in de tijd van de Evangelië, uh, Waarom de joden het contact met de Samaritanen meden. En zij beschouwden hen vanwege hun gemengde bevolking als onrein. Hun eredienst in Sichem werd als onwettig geacht. En zij werden geminacht. De afkeer van de gewone man voor de Samaritanen betrof meer hun afkomst en geschiedenis dan hun godsdienstige overtuiging. Nou, Levindy stelt het volgende voor. Jezus wil ons door dit verhaal ertoe brengen in de humaniteit van zelfs de ergste vijand te geloven. Namelijk de Samaritaan. Voor de Joden. Net zoals de humaniteit die de ouders van Amy toonde door... Feitelijk de vijanden, degene die hun dochter hadden vermoord, op te nemen en te zien als zoon en dochter. Of kleinzoon en kleindochter. Waarom verkoos Jezus nou precies de Samaritanen als voorbeeld? Als we naar nog één schriftgedeelte gaan, 2 Kronieken 28, vers 8 tot 15. Het ziet er niet zo mooi uit. Maar in ieder geval... Het gaat over de goddeloze regering van Achas. Dat staat er boven het hoofdstuk. En dan staat er... In vers 8 beginnende, ook voerden de Israëlieten van hun broeders 200.000 vrouwen, zonen en dochters als gevangenen weg en roofden tevens van hen een grote buit die zij naar Samaria brachten. Vers 9, daar was echter een profeet des heren die Odet heette. Deze ging het leger dat naar Samaria kwam tegemoet en zeide tot hen, zie in zijn gramschap over Juda heeft de heren, de God uw vader, vaderen hen in uw macht overgegeven en gij hebt onder hen een bloedbad aangericht met zulke woede dat het ten hemel schrijt. En nu denkt gij de mensen uit Juda en Jeruzalem als slaven en slavinnen aan u te onderwerpen. Is er ook bij u geen grote schuld tegen de Heer uw God? Nu dan, hoor naar mij, laat de gevangenen die gij van uw broeders weggevoerd hebt terugkeren, want de brandende toorn des Heren rust op u. Toen stonden enige mannen uit de hoofden der Ifremieten, Azaria de zoon van Jochanam, Berekia de zoon van Messiemod, Jegeskia, de zoon van Salom en Amasa, de zoon van Gatlai, optegen hen die uit de strijd gekomen waren. En zeiden tot hem: Gij zult deze gevangenen niet hier brengen. Want uw voornemen maakt ons schuldig tegenover de heren En vermeerdert onze zonde en onze schulden. Wij hebben toch al grote schuld, en brandende toorn rust op Israël. Toen lieten de gewapende... De gevangenen en de roof bij de overste en de gehele menigte achter. En de mannen wier namen hier vermeld zijn, maakten zich op en hielpen de gevangenen. Alle naakten onder hen kleden zij van de buiten, Zij kleden en schoeiden hen, gaven hun te eten en te drinken en zalfden hen. Allen onder hen die moeizaam voortschrompelden, vervoerden zij op ezels. Zij brachten hen naar Jericho de Palmstad bij hun broeders. Daarna keerden zij naar Samaria terug. Dus Odet, een profeet van God, roept de Samaritanen op om hun broeders en zusters niet tot slaaf te maken, maar vrij te laten. En zo geschiet dat dan dus. Uh, treffend is hier de beschrijving van het verzorgen van de slachtoffers. Ze worden gekleed en verzorgd en de gewonden worden op lastdieren gelegd en naar Jericho gebracht. Het klinkt haast als een Bijbelse blauwdruk voor het verzorgen van de barmhartige Samaritaan. En het heeft er alle schijn van, dat we hier te maken hebben met een, wat genoemd wordt een remes in het Hebreeuws, een hint, een verwijzing. Jezus deed dat vaak in de parabels. Het was een soort van knipoog voor de belezen Israëliet, een belezen Jood, die wist, hé, hey, dit is een verwijzing naar het Oude Testament. De implicatie is dat Jezus dus veel van ons verlangt. Dan denk je eens in je ergste vijand, de moordenaar van je kind, in het geval van de ouders van Amy. Denk je nou eens in dat je dan volledig hulpeloos bent en alleen kunt overleven dankzij die persoon, die vijand. Dan moet je toch wel erkennen dat deze persoon voor jou een naaste is geworden. En meer in het algemeen, dat de wereld alleen beter zal worden als iedereen rekening houdt met de mogelijkheid dat een vijand een voorbeeld van menselijkheid kan worden. Een voorbeeld van humaniteit. Een voorbeeld dat iedereen ter harte moet nemen. Deze ver verfrissende blik laat ons op een radicaal andere manier kijken naar onze medemens. In de interpretatie waren de ouders van Amy duidelijk de personificatie van de barmhartige Samaritaan. Zij hadden vanuit menselijk standpunt al het recht op wraak. Genoegdoening. Door een hoger beroep te gaan. Maar in plaats daarvan legden ze zich neer bij de Absolutie die hen gegeven werd toen de jongens vier jaar later vrijgelaten werden. Net zoals de daad van vergeving die de Samaritanen getoond werd in twee kronieken... weet ik zeker dat nu elke Afrikaan in de bres zou springen voor de ouders van Amy. Omwille van de vergeving en empathie die zij getoond hebben. Een radicale omwenteling van haat naar liefde. Zo gemakkelijk kan dat dus. Nou wil ik het gaan afronden... De waarheids- en verzoeningscommissie is het rechterlijke overheidsorgaan die in het leven groep is na de afschaffing van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Met als gedachte een nieuwe start te maken door de slachtoffers van dat apartheidsregime tegemoet te komen. Aan beide kanten van dat spectrum, gekleurd en blank, maar ook schuldenaar en slachtoffer. In zekere zin waren de jongens die de moord op Amy op hun geweten hadden ook een slachtoffer van hun, van hun systeem, zoals de moeder van Amy dat ook bepleitte. Een racistisch systeem welke haat aanmakkert. Zuid-Afrika zal altijd de littekens blijven dragen van het apartheidsregime. Het voortreffelijke handelen van de ouders van Amy is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Ook momenteel via het misdaadhoogte in Zuid-Afrika... ligt het sterftecijfer door... criminaliteit nog steeds acht keer hoger dan elders in de wereld. Ik heb bewust het verhaal van Amy Biel... als een rode draad door deze boodschap laten lopen. Omdat het mantra wat we meermaals lezen in de evangelie... heb je uw vijanden lief, doe goed aan wie u haten en verachten. Puur menselijk gezien is dat toch maar een zwakte bot. Maar een concreet waargebeurd verhaal kan ons helpen in te zien de effecten als je dat daadwerkelijk in de praktijk brengt. De Imbiel-stichting is in de loop der jaren uitgegroeid tot een miljoenenstichting. Te midden van de tragiek van het verhaal stemt mij dat positief. Het toont echt dat compassie een zoveel krachtige tool is dan vergelding. In het teweegbrengen van een positieve verandering in onze naasten, onze medemensen en onze wereld. Laten we daar dan notie van nemen. Het is immers het grootste gebod.